Nou, dat gerucht uh, is ook bekend bij de politie en uh, ook de politie doet daar uh, onderzoek naar wat daar uh, de kern van waarheid is. Ja, er is in ieder geval aangetoond of aangegeven dat uh, het een uh, gasexplosie geweest moet zijn. Uh, er zijn verder geen andere stoffen aangetroffen die zo'n uh, explosie kunnen veroorzaken. In de Roemeense hoofdstad Boekarest begint vandaag de rechtszaak tegen de verdachten van de kunstroof in Rotterdam. Vijf verdachten staan voor de rechter op verdenking van het stelen van zeven schilderijen uit de kunsthal vorig jaar oktober. Een zesde verdachte is nog voortvluchtig. De verdachten die zijn gepakt hebben allemaal bekend. De moeder van de hoofdverdachte heeft verklaard dat zij zeven schilderijen in de open haard heeft verbrand. En later trok ze die bewering weer in.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 van zijn privéleven, dat is waar. Um, maar hij is toch ook... was de broer van de koning. Ik denk zelf toch dat er in ieder geval een zekere maat van openbaarheid zal zijn. Misschien niet zo groot als bij de uitvaart van Klaus of Juliana of Bernhard... maar uh, iets openbaars zal er toch wel komen, verwacht ik. Koning Willem-Alexander kwam met zijn gezin gisteravond aan op Huis den Bosch. De koning had, na het toch nog plotselinge overlijden van zijn broer... zijn vakantie in Griekenland afgebroken. Friso overleed gistermorgen aan de gevolgen van een hersenbeschadiging... die hij opliep bij het ski-ongeluk in februari vorig jaar.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 Een van de eisers zegt dat hij blij is dat een rechter het probleem heeft erkend. We verzonnen het verhaal niet. Dit is wat we meemaken, zegt hij. I'm just really thankful for the people who ons uh, you know, that we weren't making up these stories. We, we didn't fabricate anything. We came to the table and said, This is our experience. And we're speaking for many other people who are going through the same thing in this city. De winst van verzekeraar Achmea is in, het zesde, is in de eerste zes maanden van dit jaar met 41 procent gedaald naar 123 miljoen euro. De winstdaling werd vooral veroorzaakt door lagere premieinkomsten van de zorgverzekeringen, zegt Achmea. De bank van Landschot kwam met gunstige halfjaarscijfers. De netto-winst kwam uit op 33,7 miljoen euro. Drie keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. Volgens de bank is dat te danken aan kostenbesparingen... en hogere provisieinkomsten met beleggingen. Dan het weer nog wisselen bewolkt. Eerst aan de kust een bui, later ook in het binnenland. Verder ook zon en het wordt 18 tot 20 graden. Morgen en donderdag droog en wat hogere temperaturen. Bij de verkeersinformatie, uh, bij de ANWB voor de verkeersinformatie, John Sahoka. Met files op de A2 oh, Tempels naar Eindhoven, twee kilometer bij Bokstel en verderop in de richting Maastricht. Ook twee kilometer voor Maastricht. Richting Amsterdam op de A8, daar staat drie kilometer bij Oost-Zaan. Op de A9 richting Amstelveen tussen Afrit Haarlem-Zuid en knopend het 5 vijf kilometer. Bij knopend het is de rechterrijstuk afgesloten. Voor de nog op de A10 West, richting Den Haag staat twee kilometer. Een stuk Langer file door een ongeluk op de A67 richting Eindhoven. Daar staat tussen afrit Liesel en Geldrop 9 kilometer. Bij Geldrop is de linkerrijstok afgesloten. Hoe doen onze zevenkamsters het in Moskou, hoort u zo dadelijk. Eens, twee, Als één volk degelijk is, drie. zijn het Duitsers. Dus maakten zij de meest grondige proefrit ooit. Autobild testte de Kia Venga en bijna 100 andere auto's...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 En Lara Rensen. Goedemorgen, het is 7 minuten over 9. Vandaag is de rechtszaak tegen de dieven van de kunsthal schilderijen. It's like a film what happened. Onwerkelijk makkelijk ging de inbraak, maar de schilderijen, die zijn nog steeds zoek. Wordt u zo meer over. Eerst naar Arnhem. Want daar was vanochtend vroeg of eigenlijk vannacht een explosie in een flat. En ten gevolge daarvan is één vrouw overleden. Tientallen mensen moesten worden geëvacueerd. En de ravage is groot, want sommige woning is zowel de voor- als de achterkant weggeslagen. Meneer Locate is verslaggever van Omroep Gelderland en is daar ter plekke. Uh, Meneer brandweer zei eerder vanochtend dat het eerste deel van de bewoners waarschijnlijk zo rond deze tijd terug kan naar huis. Komen er al mensen langzaam terug? Nou, zo ziet het er wel een klein beetje uit. Er zijn nu groepen bewoners die zich verzamelen. Ze werden vanochtend allemaal opgevangen in een uh, opvanghuis vlakbij de flat. En nu staan de meeste bewoners staan, uh, buiten uh, dat opvanghuis. Er staan familieleden bij en het lijkt alsof die bewoners zo lang gaan op hun flat weer in kunnen gaan. Maar op dit moment uh, staan ze allemaal nog buiten en zijn ze nog niet in hun eigen appartement. Nee, we hoorden eerder al uh, hoeveel ravage de ontploffing heeft aangericht. Een grote puinhoop is het daar. Hoe gaat het met de opruimwerkzaamheden? Nou, het ziet er al heel anders uit dan een aantal uren eerder, toen ik hier vanochtend rond half vijf aankwam. Toen lag het hier echt bezaaid met glas en met uh, dingetjes uit de flat. Nu is al een groot gedeelte opgeruimd. Uh, er is enorm geveegd. Het glas is allemaal van een naastgelegen tankstation tankstationparkeerplaats uh, weggeveegd. Rondom de fietspaden zijn allemaal weer vrijgemaakt. Het gaat echt alleen nog om het gebied uh, voor de flat. Daar ligt een uh, parkeerplaatsje met een grasterrein. Dat ligt nog bezaaid. Daar is ook nog steeds onderzoek bezig. Maar dat ligt nog voor en de rest daaromheen, dat is echt wel aardig opgeruimd. Ja, maar niet iedereen kan terug, denk ik, hè? Nee, nee, nee. Er zijn echt uh, flats die zijn totaal verwoest. Je kunt er echt doorheen kijken. Uh, die bewoners kunnen zeker niet terug naar hun appartement, naar hun flat. Wat daarmee gaat gebeuren dus mij is mij nog niet duidelijk. Dat is nog niet... Uh... Over gesproken door de brandweer of de politie. Maar ze kunnen zeker niet terug naar een flat. Dan hoorden we vanochtend van jouw collega. dat uh, een van de uh, bewoners heeft gezegd. dat de omgekomen vrouw. ook uh, bewoonster in de flat. heeft aangegeven dat zij de hele boel zou opblazen. En dat zij dus bewust. Um, ja, de explosie heeft veroorzaakt met gas. Wat is ja. daar inmiddels over bekend? ja de, de officiële instanties de politie en de brandweer die doen daar geen uitspraken over geen mededelingen over ze hebben gezegd we nemen het mee in ons onderzoek maar als je buurtbewoners uh, spreekt en de mensen die ook in de flat wonen die bevestigen dat verhaal helemaal die vertellen eigenlijk hetzelfde als die mevrouw uh, vanochtend uh, bij ons op zender verteld heeft mm -hmm. dus die gaan daarvan uit maar ja, van officiële instanties hebben we dus echt nog geen bevestiging gekregen het loopt het onderzoek dus we weten ook niet of zij bekend was bij bijvoorbeeld de nee. plaatselijke GGZ instelling voor geest Gezondheidszorg, ik noem maar het. Nee, dat, nee, dat weten ze we allemaal nog niet. Oké, okay, nou dat horen we dan uh, misschien later van je of dat het geval was. Melanie Lokate, verslaggeefster bij Omroep Gelderland. Dankjewel. 10 Tien over negen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Nederlandse provinciale wegen kunnen veiliger. Wegen zouden breder moeten om veiliger te zijn... en de rijrichting zou gescheiden moeten worden. Staat te lezen in een rapport van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek... voor Scheers, Veiligheid, de SWOF. Over het Schermers is een van de onderzoekers die het rapport hebben geschreven. Meneer Schermers, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe breed zou het moeten worden? Uh, ons, in onze focus variant stellen we een uh, rij, rijstrook van 3,3 meter voor. Aha. En nu is 2,75, geloof ik, een normale ja, dus pakket. Nu 2,75, dat klopt. Wat zijn de gevolgen van te smalle rijstroken? Nou, je, kunt, je kunt het niet alleen bekijken vanuit de, de, de rijstrook alleen, maar het, het gaat over het geheel. Dus uh, rijstrook is maar één element. We praten meestal over een dwarsprofiel en het is het samenhang van een, van een ideaal dwarsprofiel... wat het beste verkeersveiligheidsbeeld uh, oplevert. En daar kunnen we wel wat aan doen. Nog in Nederland. Uh, u heeft het over een ideaal dwarsprofiel. Wat moet ik me daarbij voorstellen? De hele weg Dan in de beschouwing. Moet je naar. even denken aan uh, de breedte van de rijstrook, de, uh, zeg maar of er een scheiding is tussen de rijrichtingen... De afstand tussen, tussen de kant van de van de verharding tot uh, een boom of een obstakel, een sloot bijvoorbeeld, al dat soort van zaken. Dat, ja. dat, dat, dat, al die dingen maken een dwarsprofiel op. Maar in feite zegt u, in dit geval zou er dus sprake zijn van te weinig ruimte dat klopt. voor de automobilist. Dat klopt. Dat Als, dat klopt. Ja. Als ik centimeters bij elkaar optel, uh, meneer Schermers, dan zou die weg bijna een meter breder moeten worden dan in zijn geheel. Is daar ruimte voor? Um, in 40% van, van de gevallen, we hebben circa 25.000 kilometer aan provinciale wegen. En 40% van die wegen is voldoende ruimte om, om te verbreden. De andere wegen is dat niet zo. Maar we moeten ook niet verwachten dat dit overnacht gaat gebeuren. Wat wij naar wensen of waar, waar wij naartoe willen is een ideaal profiel. En dat, dat zal met verloop van tijd pas kunnen, kunnen gebeuren. Dat kan niet overnacht. U heeft dat onderzocht omdat er uh, ongelukken gebeuren, neem ik aan. Dat klopt. Als, als, als, als je 80 kilometer vergelijkt met andere wegen in Nederland, dan horen ze wel tot de onveiligste wegen. Um, maar dat wil niet zeggen dat het allemaal dode wegen zijn. Als je kijkt naar, de, naar internationaal, dan blijft Nederland aan de top. We zijn een van de verkeersveiligste landen ter wereld. Ja. En daar mogen we best trots op zijn, maar wij willen gewoon nog wat verbetering. Maar wat, wat, wat uh, maakt dat er op uh, die 80 kilometer wegen... waar eigenlijk in feite te weinig ruimte is voor de automobilist... wat dat stelt u, uh, dat daar dan ook uh, ongelukken en soms heftige ongelukken gebeuren? Waar zit hem dat in? Nou, het gaat met name over de, de afstand tot obstakels... die heel vaak niet voldoende is. En het gaat ook heel, heel vaak over frontale ongevallen die gebeuren... omdat we geen scheiding in het midden van de weg hebben. Met andere woorden, je kan frontale ongevallen... Die kan je eigenlijk voorkomen, dat, uh, dat willen we al heel lang, dat er een, een rijrichtingsscheiding noemen we dat, dat dat komt, uh -huh. om die te voorkomen. Dus met, uh, de eerste winst die ligt om die obstakelvrije zones en dat is juist voor, voor uh, eenzijdige ongevallen. Dus mensen die van de weg raken tegen een boom ja. rijden of over de kop gaan, om die ongevallen te voorkomen en dan als tweede om die rijrichtingsscheiding. Maar gaat u Weer dan ook om um, als automobilist nog manoeuvreerruimte te hebben, eventueel? Dat klopt. Uh, als je dat klopt. een obstakel tegenkomt. Dat klopt. Hoe, kr hoe krapper het profiel, hoe minder ruimte mensen hebben om te corrigeren. Zo simpel is het. Maar die rijrichtingscheiding, uh, hoe ziet u dat voor u? Want dan zou er dus iets in de, uh, op de middenstreep moeten komen. Hoe moet dat dan met inhalen? En als je bijvoorbeeld een trekker voor je hebt of een elektrische auto? Ik bedoel zo'n nou, In een bepaalde situatie, bijvoorbeeld daar waar landbouwverkeer is... en daar geen parallel wegen zijn om dat verkeer af te wikkelen... Dan zou je dat niet kunnen toepassen. Want daar zou je inhalen moeten toestaan. Omdat het uh, snelheidsverschil tussen het landverkeer en het gewoon verkeer en gewoon te groot is. Maar op andere wegen geldt er een snelheidslimiet van 80 km per uur. Dus uh, het snelheidsbelt is vrij uniform. Dus daar zou je inhalen niet willen hebben. En in die situaties, daar zou je gewoon een, een rijrichtingsscheiding kunnen aanbrengen. En daar zijn vele mogelijkheden voor. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan een, aan een cable barrier. Die wordt heel veel in Zweden gebruikt met hele positieve ervaring. Of je zou kunnen denken aan, uh, aan, andere, aan andere vormen, bijvoorbeeld een, een, een barrier of zo. Ja. Nou zou je ook kunnen zeggen, er is destijds bij het aanleggen van de wegen niet goed over nagedacht. Nou, dat, dat zou ik niet zeggen. Dus Ach, ik zou oké. zeggen dat we in Nederland best wel trots kunnen zijn op wat er ligt. Maar het kan altijd beter. Ja, maar nu moeten we het weer aanpassen. Terwijl als we erbij nagedacht hadden dat er misschien wat meer manoeuvreerruimte nodig was, dan hadden we ja, dat, dat nu dat, niet hoeven uh... aanpassen. Dat is heel vaak achteraf gezegd, gaat dat uh, is dat makkelijk te zeggen. Maar het feit, feit blijft dat uh, die wegen die er nu liggen, die, die, die zijn ontstaan. En uh, ja, we willen het altijd beter. En men leert, en door dit soort van onderzoek leert je... En, en hopelijk wordt dat in, in de toekomst wordt dat aangepakt. Hm. Ja, en um, toch nog even over die midden, uh, middenscheiding. Want uh, zou je dan toch ook een minimumsnelheid moeten gaan invoeren? Want anders krijg je toch dat snelheidsverschil. Uh, de snelheidslimieten die we nu hebben, die regimes, die, die zijn voor iedereen begrijpelijk. En die hebben ook heel vaak te maken met de functie van een weg. En de functie van de weg, dat wil zeggen, uh, wegen hebben in principe twee functies. Of ze geven, geven um, toegang tot, tot percelen, tot erven. Dat noemen we erftoegangswegen. En andere wegen, ja. die hebben een, een hogere verkeersfunctie. Dus uh, dit soort van weg heeft een hogere verkeersfunctie. En daarbij hoort dat je, dat je wat hogere snelheden moet handhaven. Ja. Nou, uh, meneer Schermers, uh, het is niet zomaar gerealiseerd, dat horen wij al. Maar ja. het zou uh, wel goed zijn voor de veiligheid. Hartelijk dank voor uw uitleg. Dank u wel. Nou, dan rijden we maar door naar John Zohok. John, hoe is het op de weg? Nou, files op de A2 van het Eindhoven naar Maastricht. Twee kilometer voor Maastricht. Op de A8 naar Amsterdam. Nog drie kilometer langzaam rijden stilstaan... tussen knooppunt Zaandam en Oosterzaan. A9 richting Almstelveen. Daar staat vijf kilometer tussen knooppunt Rotterpolderplein en Batuverdorp. Korte file voor de Koentunnel op de A10 West richting Den Haag. Twee kilometer. Een stuk langer is de file nog door een ongeluk op de A67 richting Eindhoven. Daar staat dus de afrit Liesel en Geldrop 9 kilometer. Bij Geldrop is de linkerrijs ook afgesloten. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1 journaal Twee dames, één uit Duitsland, één uit Zwitserland. Ze zongen Little Numbers en ze heten. Boy. Tien minuten voor half tien is het. U luistert naar het NOS Radio. Eén journaal. Agressie op en rond het voetbalveld. Is er nog steeds. Ook na de dood van grensrechter Nieuwenhuizen uit Almere. Het moet anders, vind ik aan VB. Daarom komen ze vandaag met nieuwe gedragsregels. Geweld gebeurt vooral bij amateurclubs. Zoals in april tussen Eldenia uit Elden en Woezig uit Wiegen. De trainers kregen het aan de stok met elkaar. Dat is inmiddels uitgepraat. De betrokkenen zijn gestraft. En de clubs gaan stug door met waar ze al jaren aan werken. Het uitbannen van geweld op het veld. Een nieuw seizoen met nieuwe regels van de KNVB. Voetbalclubs doen steeds meer om het geweld rond het veld te stoppen. Bijvoorbeeld bij voetbalclub Eldenia, vertelt bestuurslid Hendricks. Teams erop aanspreken, individuele spelers erop aanspreken. Trainers zijn er ook, zeker constant mee bezig en leiders. Die zeggen, luisteren eens even. Als er wat gebeurt, dan gaan we niet als dolle drie met 11, 12 man... meteen op het excess af wat, wat, wat, wat in het verleden was gebeurd. En we houden zoveel mogelijk uh, de zaken onder controle. Sportclub Woesik uit Wiegen heeft bijna duizend leden. Zo'n 70 jeugdelftallen beginnen er binnenkort weer aan de competitie. En dan moet er dus heel veel geregeld worden, zegt jeugdvoorzitter Philip de Smette. Belangrijk is vooral dat we een goede structuur hebben neergezet... om de uh, vereniging goed aan te sturen. Dat betekent dat we uh, een duidelijk kader hebben... Die eigen verantwoordelijkheden hebben. Maar dat we ook een beroep doen. op je jeugdleiders en jeugdtrainers. Maar uiteindelijk ook op ouders. en jeugdspelers zelf. om daar ook een bijdrage in te leveren. Een van die jeugdelftallen van SC Woesik. trainde gisteravond al. En daar nemen ze, ondanks dat ze een jaar of 14 zijn. het allemaal uiterst serieus. Zelfs zeker gewoon opletten wat er gebeurt rond het veld. en ook anderen tegenhouden. als het toedrijft, laten we zeggen. Zou je dat toch durven? Een van je teamgenoten tegenhouden en zeggen, hé hey joh, want dan stel je je wel kwetsbaar op. Dat je ja. tegen het hele team zegt, hé hey joh, doe eens even normaal. Ja, maar dat doen we meestal wel. Ja, wel. Ja, als iemand bijvoorbeeld helemaal overdrijft, zoals uh, ja, gewoon, ik, doe, noem me nu maar voorbeeld, <laughs> hij, dan, uh, dan, dan, dan zeg wel. wel gewoon met z'n allen, ja, even rustig. En... en dat wordt dan ook geaccepteerd van elkaar? Ja, meestal wel. Ja. Bij drie Nederlandse clubs start binnenkort een proefproject, waarbij de clubs en de KVB gaan samenwerken met bureau HALT. De andere Nederlandse clubs moeten het doen met de nieuwe regels... die nu na het incident rond Richard Nieuwenhuizen zijn opgesteld. Die nieuwe regels hebben volgens de clubs één hiaat. Toeschouwers kunnen niet aangepakt worden. Dat moeten de clubs doen zonder de hulp van de voetbalbond. Waar dingen nog beter kunnen, willen wij dat als club ook graag horen. Want dan kunnen we daar ook gebruik van maken. En ik weet niet of dat alleen vanuit de KNVB moet komen. Ik denk dat dat vooral vanuit... De vereniging moet komen met wie je samen dat voetbal in stand probeert te houden. Als je geen lid bent van de KVB, kan de Turkcommissie helemaal niks meer. Maar wij kunnen op een gegeven ogenblik de vader, de moeder, de opa, de oma. Want daar gaat het ook mee. Het is niet alleen vader, moeder en broertjes, zus, maar opa's en oma's Die kunnen er ook wat van. En dan kunnen we op een gegeven ogenblik maatregelen nemen. Of van de trein verwijderen. Of een aantal maanden van de trein verwijderen. En in het extreme geval kun je zelf het kind of het kleinkind ja, vanuit de vereniging eh, verwijderen want wat doet zo'n opa dan? Nou, als een opa dat kan van alles doen hoor. Als opa boos is en heeft een paar in dan kan hij er ook mee slaan hoor. Ondanks het voortdurend politieagent spelen... is het vrijwilligerswerk bij een amateurvereniging nog steeds wel leuk, vinden de voorzitters. Ja, echt heel leuk. En waarom? Omdat er gelukkig uh, de incidenten niet op de voorgrond staan. Het gaat erom dat je een vereniging van, hè, als ik het heb over jeugdleden... 900 jeugdleden, iedere week hier met plezier rond ziet lopen en hun uh, uh, hobby... Ziet uitvoeren op een leuke, enthousiaste manier. Gelukkig ook met een team van begeleiders die enthousiast zijn en daar iedere week uh, en eigenlijk iedere dag voor klaarstaan. Uh, een kader, en dat bedoel ik mee bestuur en uh, uh, alle begeleiding daaromheen, die dat ook met volle enthousiasme doen. Dus in die zin is het nog steeds leuk om bij een voetbalclub te zijn. Ja, verslag van Ewout de Bruin. Vandaag dus de presentatie van de regels van de KNVB. In Roemenië is zojuist het proces begonnen tegen de verdachten van de schilderijenroof uit de kunsthal. In oktober werden daar zeven kostbare werken gestolen, u weet dat, en uiteindelijk verborgen in Roemenië. Over de roof is nog veel onduidelijk. Moeder van een van de verdachten heeft eerder toegegeven dat ze drie schilderijen heeft verbrand, maar later trok ze die verklaring weer in. Onze correspondent Joost van Egmond is inmiddels in de rechtbank. Eerder deze uitzending vertelt hij dat er steeds minder eigenlijk over de zaak duidelijk wordt. Absoluut, het wordt steeds minder duidelijk. Um, wat staat is inderdaad die bekentenis. Het zou gaan om alle zeven schilderijen. En daar zijn natuurlijk ook forensisch bewijs voor. Je herinnert je misschien um, vorige week de pre presentatie van het resultaat van het laboratorium. Die zeiden er zijn wel degelijk olieverfschilderijen gevonden in de has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 Hij wil die ook niet uit, want hij wil natuurlijk het proces bijwonen. Uh, hij kan niet bellen, daar vandaan. Wel twitteren, net zoals Henrik Willem Hofs, die doet dat. En die laat uh, weten in een aantal tweets dat ze begonnen zijn. Dat de verdachten binnen zijn, jonge jongens, met korte kopjes. Moeder Olga is er ook, dat is de moeder van de potkachel. Waar misschien wel de schilderijen in verdwenen zijn. En terwijl advocaten met de rechter overleggen... komt er een zwaar bewapende en gemaskerde politieman binnen. Houdt oogje op verdachten. En uh, als laatste berichtje heeft hij zo'n vijf minuten geleden getwitterd. De rechter lijkt geïrriteerd over de verzoeken van de advocaten. Interesseert me niet, zegt de rechter Bits. Nou, de rest heeft hij niet verstaan. Dat moet de tolkforum doen, laat hij weet. Dus uiteraard later meer, ook van Henrik Willemhofs en Joost van Egmond... vanuit de rechtszaal in Roemenië. Op Radio 1. Gaan we nu nog snel even naar Moskou, naar het WK Atletiek. Leon Haan spraken we vanochtend al over onze zeven kamsters. Schippers en broers zijn in actie daar. Inmiddels bij het speerwerpen, Leon. Ja, het speerwerp is gedeeld over twee groepen. Nadine Broersen heeft al geworpen. Die komt op een afstand van 46,40 meter. 40. Ja, Dat is uh, ten opzichte van haar persoonlijk gewoon nog niet echt goed. Die zou eigenlijk uh, zeker een meter of acht verder moeten gooien. En uh, Broersen heeft nog twee kansen. Dat Schippers, die gooit in die andere groep, die moet nog in actie komen. Dus wat dat betreft uh, is er nog niet veel veranderd in die tussenstand. Die tussenstand naar vijf onderdelen. De Oekraïnse gaat aan de leiding met 4916 punten. De Nederlandse Schippers staat nog altijd tweede. En heeft een achterstand van 120 punten. Maar zij is dus niet goed bij het speerwet. Moet op dat onderdeel nog in actie komen en zal gaan zakken. Claudia Raad staat daar kort achter. En ook op plaats 4 heeft Brianna Thijssen een uh, concurrente voor het podium. Oké, okay, ja, en jij zei eerder al voor de mensen die nu pas inschakelen, Leon, dat uh, de medaillekansen voor Schippers wel uh, veel minder zijn geworden. En veel minder. ...zijn omdat ze minder is in de onderdelen die nu volgen? Ja, dat klopt, dat klopt. Uh, zij heeft met speerwerpen eigenlijk uh, ja, nog niet echt goed. En ook uh, de 800 meter is niet een heel sterk onderdeel van de... Maar goed, aan de andere kant uh, is ze dus 21. Uh, zij heeft uh, duidelijk nog wat meer jaren op die, op die meerkant nodig om echt door te groeien. tot een complete zevenkampster. En ik denk dat ze uiteindelijk ergens rond de 4, 5, 6 e positie uh, zal, uh, zal eindigen aan het einde van de dag. En dan Douwe Amos nog even de hoogspringer van vanochtend, ook in actie. Heeft hij zich gekwalificeerd voor die finale? Nee, nee, nee het ging niet goed. Uh, op het moment dat ik uh, de laatste bijdrage leerde, toen sprong hij op twee, 22. Daar heeft hij drie keer uh, op afgesprongen. Dat betekent dat hij uh, er, eruit lag. Hij kwam maar uiteindelijk tot een hoogte van 2,17 meter. Dat is, dat is uh, ver beneden zijn kunnen. En uh, Amos dus, uh, dus duidelijk niet in de finale bij het hoogspringen. Leon Haan vanuit Moskou, dankjewel. Hij houdt u op de hoogte op Radio 1 natuurlijk. Over de prestaties van de Zevenkamsters. Ja, u kunt de prestaties ook volgen op onze website nos.nl. We zijn aan het eind gekomen van het uh, NOS Radio 1 journaal voor dit moment. Wij wensen u nog een hele fijne dag. Bijvoorbeeld luisterend naar Wouter Korpershoek. Wouter, goedemorgen. Ja, zo is dat. Wat goedemorgen. zo? Milieuvriendelijke autodieven. Hm. Vooral in het Oostblok is er een grote behoefte en vraag naar hybride auto's. En die worden dan hier uh, gejat. Daar gaan we over praten. En we vragen... Ons af of er nog uh, oorlogsmisdadigers uit de Tweede Wereldoorlog leven. Nu die man in Hongarije gisteren is uh, overleden voordat hij voor de rechter kon komen. Mm -hmm. Dus daar gaan we over praten. Zometeen gaan we het horen bij. Dit is Radio 1. E. Nu het NOS Journaal, hier is Jan van der Putten. De Armeense familie, die afgelopen weken door de bossen bij gilze in Noord-Brabant Zwierf... heeft tijdelijk onderdak gevonden. Ze mogen voorlopig gebruik maken van een caravan van een particulier. De vader is hartpatiënt en heeft medische zorg nodig. En ook de moeder en de zoon zijn ziek. Een deel van de bewoners van de zwaar beschadigde flat in Arnhem... mag vanochtend weer naar huis. De onderste vijf woonlagen zijn voorlopig onbewoonbaar... Rond drie uur vannacht was er vermoedelijk een gasexplosie in een van de flatwoningen. De bewoonster kwam om het leven en de ravage in en om de flat in Arnhem is groot. Premier Rutte komt vandaag vervroegd terug van zijn vakantie in verband met het overlijden van prins Friso. Mogelijk wordt er vandaag al meer duidelijk over de uitvaart van de prins. De premier en de koninklijke familie zullen daarover overleggen. De winst van verzekeraar Agmea is in de eerste zes maanden van dit jaar met 41 gedaald naar 123 miljoen euro. Komt vooral door lagere premieinkomsten van de zorgverzekeringen, zegt Agmea. En de bank van Landschot kwam met gunstige halfjaarscijfers. De netto-winst kwam uit op 33,7 miljoen. Dat is drie keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. En dat is volgens van Landschot de bank aan kostenbesparingen en hogere provisieinkomsten met beleggingen. En dat zijn de hoofdpunten. En de files, donsse Hoka, staan ze er nog? Die staan er nog onder meer op de A9 richting Almstolveen. Daar staat tussen afrit Haarlem-Zuid en knoopend Battoeverdorp 3 kilometer. Op de ring Amsterdam de A10 West richting Den Haag 2 kilometer voor de Koentenon. En een stuk langer is de file nog door een ongeluk op de A67 richting Eindhoven. Daar staat tussen afrit Liesel en Gelderop 9 kilometer. Bij Gelderop is nog steeds de linkerrijstok afgesloten. Het is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Wouter Kurpershoek. Milieuvriendelijke autodieven. Leven er nog oorlogsmisdadigers uit de Tweede Wereldoorlog? De Chinese persvrijheid verder ingeperkt. En het ochtendumeur van Mart Smeets. Het is drie minuten over half tien. Dit is KRO. Goedemorgen, Nederland. We zijn de hele week op de kermis. XXL, hij wacht op jou, op jou. Dan meteen meer op Radio 1. Wat de... De reacties en vragen kunt u kwijt op Goedemorgen professioneel opererende autodieven uit het Oostblok... zijn in Nederland op rooftocht naar hybride auto's. Ze hebben het vooral gemunt op de Toyota Prius en de Lexus RX 400. Wouter Verkerk, goedemorgen. Goedemorgen. U bent de directeur van het verzekeringsbureau Voertuig Criminaliteit. Milieubewuste dieven, dat lijkt me niet. Maar waarom die interesse in milieuauto's? Nou, wat je ziet is dat er ook in het Oostblok... Uh, grote subsidies worden gegeven voor milieuvriendelijke auto's... Uh, zo bijvoorbeeld Moskou uh, alleen maar um, uh, elektrische auto's als taxis hebben... en het probleem is dat die auto's niet netjes besteld worden zoals wij dat doen... maar dat ze uh, simpelweg hier op bestelling worden opgehaald. Om hoeveel gestolen auto's gaat het inmiddels als je kijkt naar die Toyota Prius en die Lexus? Nou, wat je ziet is dat er van deze auto's op dit moment nog relatief weinig op de Nederlandse weg zijn. Uh, en daarom valt het zo op dat ze nu in grote getalen gestolen worden. We zien op dit moment een toename van maar liefst 5000 procent. Als je kijkt naar de Lexus RX. En dat betekent dat er dit jaar al 55 verdwenen zijn. En vorig jaar dus geen eigenlijk, daar komt het op neer? En daar, komt, daar komt het op neer, dus je ziet daar een enorme toename in. Uh, men doet voorverkenning, dus men weet waar de auto staat. En men is er inmiddels in geslaagd om uh, deze op zich uh, uh, redelijk beveiligde auto's... om daar het systeem van te kraken. Want hoe werkt dat precies? Dat kraken? Nou ja, daar heb je tegenwoordig behoorlijk wat uh, kennis en uh, apparatuur voor nodig. Maar op het moment dat je eenmaal weet hoe die code in elkaar zit, ja, dan ben je in staat om uh, uh, die te kraken. Een van de oorzaken daarvan zit onder andere in Keyless Entry. Uh, en dat zijn de systemen waarbij je met je sleutel alleen maar in de buurt van je auto hoeft te komen. Je kunt hem gewoon in je broekzak houden, je hoeft en... hem niet meer in de auto te steken, die sleutel. Klopt. En wij raden de bezitters van dit soort auto's dan ook aan, zet dat alsjeblieft uit of laat de dealer het voor je uitzetten. Want je bent uh, uh, namelijk gewoon doelwit. Want op het moment, want dat is dus makkelijk te ja te, te, te scannen, of zo, de codes die dan gebruikt worden. Ja. Ja wordt voortdurend uitgezonden um, en daardoor valt het makkelijk op te vangen uh, en daarmee kan het ook weer goed gebruikt worden om uh, vervolgens in de auto te komen. Overigens is dat niet de enige methode die ze gebruiken um, en daarom raden wij ook aan op het moment dat je uh, zo'n auto hebt en je wilt goed doen voor het milieu um, en genieten van uh, de gunstige bijtelling, zorg dan dat je dat voordeel ook beschermt door een extra startonderbreker op te laten zetten die los van het systeem van de auto werkt. En je moet dus goed om je heen kijken op het moment dat je je of er niet ergens een verdachte auto staat, met mannen erin... die uh, al bezig zijn om jouw auto uit te zoeken? Ja, dat, dat, dat is een idee. Alleen de kans dat je dat zelf ziet is, uh, is vrij klein. En daarom kun je beter, uh, uh, beter voorkomen dan genezen... of proberen zelf op die manier de opsporing te doen. Laat die systemen gewoon uitzetten. En die ja. auto's verdwijnen vervolgens onmiddellijk richting uh, Rusland? Binnen een uur of twee zijn ze het land uit? Uh, ze zijn relatief... Het land uit. We zijn als Nederland natuurlijk een, een klein land. Dus op het moment dat je de landsgrens over bent. Uh, ja, dan uh, worden er nog wel auto's opgepakt in Duitsland. Maar als je eenmaal voorbij het ijzeren gordijn bent. dan wordt het een heel stuk ingewikkelder. Uh, vervolgens komen ze dus in het Oostblok terecht, in Rusland. Is het zo gemakkelijk daar om een gestolen auto officieel te laten registreren? Zodat de nieuwe eigenaar inderdaad alle voordelen heeft van zo'n elektrische auto. Ja, daar wordt door de Europese RDW's tegenwoordig ook hard aan gewerkt. Maar ook daar zitten nog wat gaten in de informatievoorziening. Maar je kan dus inderdaad een in Nederland gestolen auto... met vervalste papier in, in, in de Oostbalklanden laten registreren. En daar vervolgens ook de subsidie voor krijgen. Wouter Verkerk, dank u wel. Dat was de heer Verkerk, directeur van het verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit. Over die milieu het is de Goedemorgen Nederland. Hij had tienduizenden doden op zijn geweten en was veroordeeld tot de doodstraf. Maar de Hongaarse oorlogsmisdadiger Laszlo Tzatari zal nooit voor zijn misdaden voor de rechter verschijnen. Hij is dit weekend in vrijheid overleden, net als zoveel andere daders uit de Tweede Wereldoorlog. David Barnou, goedemorgen. Goedemorgen. U bent van het NIOD, het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. Praten we in dit geval nu echt over de laatste oorlogsmisdadigers uit de Tweede Wereldoorlog die uh, nog leven en in zijn geval dus nu is overleden? Uh, er, zijn, er zijn er nog honderden, misschien duizenden in leven... Maar van uh, ongelooflijk veel weten we geen naam of wat dan ook. Dat geldt dan voor mensen die uh, zeg aan maar het Oostfront gevochten hebben en daar ook joden vermoord hebben. Daar hebben we ook geen namen bij. Uh, er zijn nog wel lijsten met most wanted, maar daar is de jongste, is geloof ik 89 en de oudste 101. En van een aantal weten we geen eens of ze nog in leven zijn. Maar van de mensen die, van, van wie we echt weten dat ze nog in leven zijn... maar die gewoon gezocht worden, of we weten zelfs waar ze wonen... alleen ze moeten nog voor de rechter komen, dan praten we over een handvol? Of... Ja, dan praat je echt over, over 20, 20, 25 mensen. Uh, je kan ook al zien dat Nederland had in de jaren 80... Uh, hadden we een, een lijst met moest Het waren er 800 of zo. En een tijd terug was dat tot zeven geslonken. En nu uh, tot nul en eentje wordt nog berecht in Duitsland. Het zijn allemaal negentigers uh, inmiddels, ja. die handvol. Ja. Uh, ja, hoe principieel moet je zijn? Uh, dat is een gevaarlijke vraag, maar het gaat uiteindelijk nu om ja, echt hele zielige en ook heel oude mannen. Verder... Uh, dat je oud bent, wil niet zeggen dat je zielig bent. Nou ja, het wordt een zielige vertoning, laat ik het zo ja, zeggen. Nou, wat je, wat je wel moet doen, denk ik, is uh, duidelijk laten maken dat dit, deze misdaden niet ongestraft. Uh, het, het zijn ook misdaden die niet verjaren misdaden tegen de menselijkheid. Um, zij hebben, terwijl ze hun misdaden pleegden, ook niet gelet op de leeftijd van de slachtoffers. Wat natuurlijk wel zo is, een proces zal altijd heel lastig zijn. En daarna de vraag of je een honderdjarig in de gevangenis moet stoppen. Maar zeker als het... Nou ja, maar met... als je principieel doorredeneert natuurlijk wel dan. Nou nee, je, je kan zeggen, je krijgt huisarrest, om het wat te noemen. Uh, en dan ben je principieel. Ja, ho hoe ver moet je principeel gaan? De doodstraf hebben we ook afgeschaft overal. Ja. Of bijna overal. Maar je, je moet duidelijk maken, je kan dit niet ongestraft doen. Meneer Barno, nadert het moment dat we kunnen gaan terugkijken... op 70 jaar jacht op oorlogsmisdadigers en de balans opmaken... en hoe ja. goed is dat verlopen? En wat zegt u dan? Ik denk dat het uh, aan de ene kant goed verloop is. Aan de andere kant is de koude oorlog heel snel daar doorheen gekomen, en dat betekende dat oorlogsmisdadigers, met name uit Oost-Europa, die het gelukt was in Engeland of Amerika of Canada te komen, dat die nooit uitgeleverd werden. Uh, ten eerste. Uh, Waarom want... was dat dan? Nou, twee redenen. Uh, zij zeiden altijd, of hun advocaat zei altijd... zij worden niet gezocht wegens oorlogsmisdaden... maar omdat zij anticommunistische uh, daden verricht hebben. En ten tweede, in een communistisch land... kan je geen eerlijk proces verwachten. Dus daarom zijn ze nooit uitgeleverd. Maar het heeft wel prioriteit gehad in het Westen in ieder geval. Ja, tot, tot zeker Tot op een zeker moment, toen men uh, uh, West-Duitsland met name hard nodig had in, in de NAVO, om er wat te zeggen. Je kan niet tegelijkertijd eindeloze Duitsers blijven berechten en Duitsland als nieuwe bondgenoot in de armen sluiten. Zuid-Amerika, daar kijken we natuurlijk allemaal naar, ja. daar zijn de meesten naartoe verdwenen. Dat, dat, is, dat is een verhaal, maar de meeste zijn gewoon in eigen land gebleven. Er zijn een aantal beruchte uh, uh, mannen naar Zuid-Amerika gegaan. Maar al die beroemde Zuid-Amerikaanse uh, Duitsers, er zitten er een heleboel bij... die in de 19e eeuw gegaan zijn. Die dorpen die zijn al veel ouder dan dat er nazi's zijn. Als we kijken naar die most wanted list... die is opgesteld direct al na de Tweede Wereldoorlog... en later natuurlijk is aangevuld. Hoeveel oorlogsmisdadigers hebben uiteindelijk hun... Uh, ja... Dat durf, durf ik niet te zeggen, want, want daar, dat, dat wordt absoluut niet centraal geregistreerd. Een mooi voorbeeld. Simon is, centrum had daar niet een uh, soort nee, lijst? Nee, van... nee, nee, zeker niet. Uh, dat Simon Ries, moet je, centrum moet je ook niet denken dat dat een, een, een groot gebouw is met een heleboel mensen. Dat zijn een paar mensen die niet heel veel kunnen doen. Maar bijvoorbeeld die lijst waar Nederland in 1980 mee kwam, mensen die we wilden hebben. Een aantal van hen was al in Oost-Duitsland veroordeeld, maar het was hier niet bekend. Nou, dat geeft al aan hoe, uh, hoe onduidelijk dat uh, over en weer zit. Ja. Meneer Barnau, dank u wel voor uw, uh, voor uw commentaar. David Barnau van het NIOT uh, was dat. Er is een extra nieuwsbericht. Jan van der Put is aangeschoven. Uh, van het Dat gaat over de kunstroof, het proces in Roemenië. Over die kunstroof uit de kunsthal. Het proces is verdaagd. Het uh, is net begonnen. En gelijk bij aanvang van de zaak hebben de rechters gezegd... het is verdaagd. Dat is die zaak dus in Boekarest En er is niet gezegd waarom. Dat wordt dan later nog weer duidelijk. In elk geval gaat op 10 september het proces verder. En later horen we er waarschijnlijk meer over. Nu weten we nog niet of die schilderijen nu wel of nee. niet uh, allemaal verbrand zijn. En waar ze eventueel nog op zolder liggen. Jan van der Putten met dit extra bericht. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen we een vraag naar aanleiding van Niels dat u het bijzonder interesseert. Voor de allereerste keer is de provençaalse Sissade gevonden in Nederland. Een luidruchtig, krekelachtig beestje. Waarschijnlijk is hij meegelift met een vouwwagen. Kan dat beestje hier overleven? Bioloog Boudewijn OD is Sissadenkenner, als ik het goed uitspreek, en heeft het antwoord. Het bewijs dat ze echt zullen overleven in Nederland, ja, dat moet gewoon nog geleverd worden. Cicadas zoals we die nu hier in Nederland aangetroffen hebben, zijn echt mediterrane soorten. Dus ze komen van heel ver. Ze zijn hier naartoe gekomen als larven in de kluit van bomen. Diepen die langs de gracht zijn aangeplant. En eigenlijk, ze doen er vijf jaar over om volwassen te worden. Tot nu toe verwacht ik dat er nog steeds larven uit de grond komen die ooit in Frankrijk als eitje daar zijn gelegd, in de grond, nu volwassen worden. En deze larven die ontwikkelen zich goed in het stadsklimaat, wat wat warmer is dan de omgeving van de steden. Maar of ze het werkelijk gaan redden, ja, dat moet gewoon nog even bewezen worden. Ik denk volgend jaar of het jaar daarna, dan weten we meer. En dat allemaal over de cikane, want zo spreek je het wel goed uit. We gaan naar Roemenië, naar Boekarest. Naar de correspondent van de NOS, Joost van Egmond... die bij die rechtszaak aanwezig was vanmorgen. Die rechtszaak, Joost, die dus onmiddellijk is verdaagd. Wat gebeurde er? Um, nou, er was nog wel meer dan het absolute minimum. Er zijn heftige betogen gehouden door de advocaten. Die discussies gaan hier nu ook op de stoep nog volop door. En het betoog was eigenlijk voornamelijk technisch. Um, ze schermden met... Uh, ...de gaten die er zijn in de theorie dat de doeken verbrand zijn. Er is namelijk forensisch onderzoek gepleegd op de as in de haard van de vrouw die zei dat ze verbrand had. En dat toont aan dat er doeken zijn verbrand, maar niet helemaal zeker dat dat ook die doeken zijn. Dat kun je natuurlijk niet meer aantonen aan de as. En daar is nu heel veel discussie over. Uh, twee advocaten beweren dat hun cliënten in ieder geval nog een aantal schilderijen zouden kunnen vinden als ze er maar de kans toe krijgen... En dan begint natuurlijk het spelletje over touwtrekken... van wat zou dan de strafvermindering kunnen worden en dergelijke. Dat gebeurt achter de schermen volop. Maar wat advocaten nu vooral hebben gezegd is... geef ons een kans om die doeken terug te brengen. En doe daar wat voor terug. Maar de onduidelijkheid groeit. Zijn die doeken nu wel of niet verbrand? Dat blijft dus... Er is iets gevonden in die, in die, in die kachel van die moeder. Dus... Ja, alles wat we hebben gevonden wijst op verbranding. Maar 100% zeker is het niet. Maar is dit dus een juridisch steekspel wat nu plaatsvindt? Gewoon, ze proberen ja. echt alles uit de kast te halen om maar het kleinste splintertje twijfel uh, te zaaien? Dat zeker, maar het is natuurlijk het is een bluff die, waar je ooit aan gehouden wordt. Um, als uh, justitie, hetzij in Nederland, hetzij in, uh, Roemenië hierop in wil gaan... en inderdaad een deal wil sluiten met verdachten als die schilderijen terugkomen... dan zullen we natuurlijk moeten gaan merken of ze het inderdaad hebben of dat dit allemaal maar... Uh, maar ja. Begin september gaat aanleiding. het verder, hè? Begin september gaat ja. het verder, oké. Okay. Joost van Egmond was dat vanuit Boekarest aanwezig... dus bij die rechtszaak tegen de kunstrovenaars, ro rovers. En die rechtszaak is vandaag tot begin september. Terug nu naar de bedrijvigheid op de kermis. Nou, het is, laat maar zeggen, je hebt een mast. En die is dan zo uh, zo'n 30 meter hoog. Daar hangt dan weer, laat maar zeggen, een arm aan naar beneden toe. Daar hangen weer vier bakjes aan. De, de hangt, zeggen, een draaikrans onder. Dus je draait dan rond. Die bakjes die kunnen ook weer ronddraaien op eigen gewicht. En die arm die slingert dan weer door de lucht heen. Hij maakt geen draaibeweging, maar een slingerbeweging. Zo maak je uiteindelijk drie keer 360 graden. Ja. Dus het is uh, een hele spectaculaire attractie die je uh, uh, al van uh, grote afstand uh, ziet staan. Nou, we komen nu aan bij mijn attractie. En uh, ik wil even controleren of, uh, of ze alles gedaan hebben wat ze moeten doen. Nou, kom, we gaan we even controleren. Uh, dat gaan we doen. We nemen het trapje omhoog. Hij heeft, nu net heeft hij alle beugels open en dicht gedaan. En dan moeten we deze kant oplopen. Die gingen dus allemaal open en dicht. En dan ga ik even kijken bij de lampjes of het allemaal brandt. Ja, alle lampjes branden. Hij zou nou gereed zijn om te kunnen starten. Alle beugels zitten nou dicht en alle lampjes branden van de beugels. Dus we, zullen, we zouden nu een testgitje kunnen maken. Ik kan me ook voorstellen dat mensen hier heel erg ziek van worden. Nou, het, is de, kijk, het, het lijkt natuurlijk misselijkmakend. Ja. Maar het is een hele grote draaiscirkel. En daardoor word je eigenlijk niet misselijk. Dat wil zeggen, die dingen zoals de poliep en de breakdance, die kun je nog wel eens misselijk in worden. als je te veel gedronken hebt of te veel oliebollen op hebt. Maar bij deze word je eigenlijk niet misselijk. Wat ik, wat ik eigenlijk ook zie is dat mensen gaan erin gaan. In het begin zijn ze een beetje bang ervoor, maar als ze eruit komen, dan is het, oh deze is echt leuk. Proberen ze nog even een oom of tante mee te krijgen en, en ja, ja, ja. iedereen die erin gaat, komt allemaal een keer terug. Ja, ik, ik, ik, zeggen... dus, uh, ik wil eigenlijk zelf een keertje erin gaan ja. nu om te proberen. Wil je één keer met me mee dat we een kort ritje samen draaien? Dat is goed. Dat is goed. Dan ik. Ik vind het wel een beetje eng altijd hoor, maar dat, uh, dat is niet erg. Laten we dat doen. Ze dus, uh, je de microfoon gewoon een beetje vasthouden één keer, dat je ja. wilt praten? Ja, ja, ja. ja. ja. Dan gaan we nou even, even instappen, en dan moet hij een kort ritje voor ons draaien. Eén momentje. Christophe. Ik wil even met hem een proefritje maken? Doe maar even een programmaatje, twee, even een kort ritje. Even de telefoon uit de zak, want anders ja. gaat dat niet goed. Dus zeg, dan gaan we mee. zitten. We zitten met z'n tweeën naast elkaar nu. Dan moeten we even wachten tot alle grondels allemaal dicht gaan. Dan gaan ze eerst. Je, dit naar... zijn van die kuipstoeltjes. Ah, ja, ja, daar gaan ze. Kuipstoeltjes. Waar je lekker in kan zitten. Nou, dan uh, zitten we, nou worden we vastgeklemd. Er is dus altijd veiligheid boven alles, dus we hebben ook nog een veiligheidsriempje. Nou, dat is natuurlijk wel eventjes de ergste nachtmerrie, denk ik. Hè? Als er iets zou, zou gebeuren op een kerstattractie. Het gebeurt natuurlijk wel een hele enkele keer. Nou, ik weet, er is eens een keer een ongeluk gebeurd. Een paar jaar geleden in Frankrijk. Ja. Dat er ergens een bakje afbrak. Ja. Maar ik moet zeggen, in Nederland kan ik het me niet herinneren. Ja, misschien toen ik zes was. Weet ik wel eens, er een keer van een collega van mijn vader een, een bakje van een pliep afgebroken... Maar ik kan me eigenlijk niet herinneren dat het echt misgaat. Ja, kijk, van de week was er een jongen die deze enkel verstuiken. Oh, nou ja, dan ben ik er eventjes mee naar de EHBO gelopen en zo. En uh, achteraf, viel er nog wel mee. Maar ik kan me eigenlijk niet herinneren dat het echt wel die kant misging in Nederland. Dan moeten we even achter de andere, andere grondes ook allemaal dicht zijn. Doet u dit iedere dag? Dit doet, nou, ik, elke kermis ga ik er wel een keertje in. Dat ik wil altijd even van het uitzicht genieten van, van de nieuwe stad weer. Dus elke kermis ga ik wel een keertje, maar elke dag niet. Ik heb een beetje hoogtevrees. Nou, dan ben je er misschien wel gelijk van af. Dan gaan we in één keer omhoog. Uitzicht over de gebouwen en de bomen. En we draaien een rondje, we gaan een beetje schommelen. En nu gaan we over de kop. Over de kop. Ik zie de kerktorens en nu hangen we letterlijk op de kop. Ik zie alleen maar blauwe lucht boven me en nu de stad onder me liggen. Het is echt uh, waanzinnig. Oh, oh, laat draaien. Oh. oh, en hij blijft draaien. Alle kanten op. Oh. En we gaan weer rustig naar beneden, richting platform. Mensen met hartproblemen die raden we toch af. Net zoals mensen met nek- en rugklachten. En... Uh... Dus uh, ja. Maar bedankt. Dus, nou, graag ja. Voor het ritje. Ja, gedaan. <laughs> Roy Herkens was gezond genoeg, blijkbaar, voor deze kermisattractie. De Chinese persvrijheid wordt nog verder ingeperkt straks bij Goedemorgen Nederland. Maar nu eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag. 1972. Geen de kaart voor Van Adigen. Vanwege opmerkingen tegen de scheidsrechter. Op deze dag, 13 augustus in 1972, krijgt Willem van Hanegem de allereerste gele kaart van Nederland. Frans Derks was in die jaren een van de spraakmakendste scheidsrechters en hij blikt terug op de introductie van de gele kaart. De gele kaart is ingevoerd eh, om een soort communicatiemoeilijkheid op te hebben wanneer je een internationaal toernooi hebt. De scheidsrechters spreken natuurlijk niet alle talen. En als je dan een gele kaart geeft, dan is het voor iedereen duidelijk dat het een officiële waarschuwing is. De gele, gele, gele, gele kaart. Maat ik los met een rode kop gepaard. Hang over alle hoofden als daar ook lessen zwaard. Die gele, gele, hele, gele, gele, gele, gele kaart. Ik uh, moet zeggen, ik heb er totaal 14 gegeven in mijn hele carrière. Ja, en internationaal in één. Nee, niks door de vingers gezien. Ik, uh, ik leidde de wedstrijd. Uh, op een soepele manier. Uh, het gaat om het spelletje, het gaat om het voetbal. Het gaat niet om een soort politiegentje te spelen op het, uh, op het voetbalveld. Je bent verkeersleider op het voetbalveld. En dan moet je het voetbalverkeer in goede banen leiden. Zegt dat driekwart van de gele kaarten onterecht gegeven wordt. Ja. Gele kaart voor Van Hanegem. vanwege opmerkingen tegen de scheidsrechter. Ja, die heeft van mij de gele kaart gehad. Die voetbal... Uh, uh, op, uh, op zijn manier. En uh, daar mocht hij van mij. En uh, als hij lastig was... dan had ik zo mijn ongeschreven regel naar hem toe. Nou ja, dan deed ik hem een paar keer niet aan de bal komen. En uh, dat vloot ik al voordat hij dat deed. Als ik door de scheidsrechters bezig zie... dat ze negen gele kaarten en één wedstrijd geven... en af en toe tien nationale en internationale vaak, Maar af waar ze mee bezig zijn... de huidige arbitrage... Uh, uh, die wordt vergiftigd door het kaartenspel in het voetbal waar ik apper tegen ben. De scheidsrechter deed noppers, ik riep wat is dat man? Kan jij niet uit je maffe lijpe ogen kijken dan? Wat deed de vunzig aard? Hij trok de gele kaart. Ik heb er een hekel aan, ze passen ook trouwens in mijn broekje die dingen. Sterks vertelde over de introductie van die allereerste gele kaart vandaag in 1972. Piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep. Go the horns in the cars in the street. We walked away from the lovers' sleep. Opposite direction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 All the warnings I landed like a fallen star in your arms. Beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat goes my heart on the side of. Simone White met de beep-beep-song. Het was al niet gemakkelijk voor Chinese persfotografen om hun werk te doen, maar de nieuwe regering van president Xi Jinping maakt het wel heel lastig om nog een goede plaat te schieten. Goedemorgen, Fred Zengers, China-deskundige. Goedemorgen, Wouter. Wat is er aan de hand in China? Nou, je zei het al, het was al een mijnenveld, want uh, machthebbers willen natuurlijk altijd zo voordelig mogelijk uh, op de gevoelige plaat worden vastgelegd. En het is nog moeilijker geworden. Uh, zullen we even door wat regeltjes heen lopen? Ja, laten we het tot drie beperken. <lacht> dat is goed. De allerbelangrijkste regel is uh, dat volkomen duidelijk moet zijn wie de belangrijkste man op de foto is. Het doet een beetje denken aan, uh, aan schilders uit uh, uh, vorige eeuwen met schutterstukken of religieuze stukken. Dan moet je ook altijd precies zien wie in het midden zit. Hè? Kijk naar het laatste avondmaal, dan zit Jezus in het midden. De apostelen kijken naar hem op en het licht valt precies op de, op de hoofdpersoon. <lacht> ja. Zo moet het ook een beetje gearrangeerd worden als het om foto's gaat. En dat wordt allemaal van tevoren uh, afgesproken met die fotografen. Die worden binnengeroepen. Nou, de fotografen weten heel goed wat ze verwacht wordt. Uh, en in het geval van grote gezelschappen, en, en, en bijvoorbeeld bij een regeringswisseling, dan uh, krijgen ze van tevoren een uitgebreide kaart waarop staat wie wie is, hoe ze eruit zien en wie de belangrijkste nummer één is. Ja, fotografen zijn natuurlijk zelf ook wel een beetje verantwoordelijk voor uh, hoe ze fotograferen. Dat wordt dus helemaal teruggebracht tot nul, die eigen verantwoordelijkheid. Ze moeten gewoon nee, want uitvoeren. die eigen verantwoordelijkheid ja, super groot, want zij moeten de werkelijkheid naar uh, het gewenste plaatje modelleren. Uh, zij, zijn ja, maar ze kunnen dat dus niet meer naar eigen inzicht doen. Nee, nee, het is allemaal dat, uh, het gewenste plaatje. Uh, de fotografen zijn ook verantwoordelijk voor dat het haar goed zit, dat goed zit, dat uh, de roos van de schouders geklopt wordt. Ze zeggen ook gerust tegen mensen, kunnen we even poseren? kunt u een beetje naar links, kunt u een beetje naar rechts. En als dat allemaal niet het gewenste plaatje oplevert, dan is er altijd nog photoshop en dan kunnen mensen die in de weg staan, die niet zo belangrijk waren, die halen ze gewoon weg. Waren ze zo ontevreden, die machthebbers, dat deze regels nodig zijn? Nou, er zijn wat bedrijfsongelukjes gebeurd en daar komen eigenlijk die nieuwe regels vandaan. En die nieuwe regels die hebben te maken met het afbeelden van luxe artikelen. Eh, eh, zonnebrillen, sieraden, horloges. Er is hier in China een, een, een, een partijleider geweest in de provincie Sanji. Yang Dakai heette die man en die werd, eh, internetters kwamen erachter dat hij iedere keer een ander duur horloge om had. En als je al die foto's achter elkaar zet dan ontstaat er natuurlijk wel een merkwaardig beeld van zo iemand. Dus daar zijn fotografen nu verantwoordelijk voor dat de mensen die ze afbeelden, de partijleiders en de bestuurders, dat die niet met luxe artikelen zichtbaar uh, lopen. Net zoals ze uh, niet gefotografeerd mogen worden als ze alcohol drinken, roken of uh, wie ook verbranden. Want dat doen partijleden nou helemaal niet, hè? Ja, tot slot kort nog even, Fred. Uh, staand uh, de gemiddelde Chinese persfotograaf nu in de houding en zegt uh, ja hoor, wij uh, gaan fotograferen zoals u het wil, machthebber. Fotografen wel, Want anders zijn ze hun baan kwijt. Maar je hebt altijd nog de burgerfotografie. Chinese machthebbers moeten zelf blijven opletten. Want uh, de burger met de mobiele camera... Die, uh, die houdt daar geen rekening mee met die regels. China-deskundige Fred Zengers, dankjewel. We zijn bijna gekomen aan het eerste uh, half uur van Goedemorgen in Nederland. We zijn zometeen weer terug. En dan praten we met SP-Tweede Kamerlid Erik Smaling... onder meer over ontwikkelingshulp. Blijf luisteren.